Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorlen.nl De nieuws uit de regio. Single down the only way I do, cause I wanna be the majority. I don't need your majority. Down with the moral majority, cause I wanna be the majority. Stepped out of the line, like a ship runs from the earth. marching. Dark, blinded by the silence of a thousand broken hearts Who cried out loud, She's screamed under me I prayed for all, fuck them all You are your side, I'm Een minder bekende van de band Green Day. Vorige week kwamen ze nog voorbij in het uh, classic album met uh, American Idiot. Daar twee tracks uh, van gedraaid. Dit was uh, daar uh, nog een paar jaar voor. Men already, Daarvoor ook nog de uh, Kaiser Chiefs. Ook een uh, echte classic die debuutplaat. Employment Met uh, nou, vele hits erop. Onder andere I Predict The Riot. Uh, volgens mij ja, toen waren ze echt nog jonge, jonge honden. Hè, toen 2005. Uh, ook uh, Ricky Wilson. De zanger van uh, de frontman. Volgens mij toen ook Pinkpop. Toen uh, dat hij helemaal uh, in de, in de Stigersklom daar op het festival. Ook hoorde je nog uh, gossip met Standing in the Way of Control... in uh, het laatste uurtje van uh, deze special, de Zero's Heroes. Vorige week uh, hebben we dat gedaan. En uh, nou ja, heel veel bands die nog niet voorbij uh, waren gekomen. Maar die gaan we dit uur uh, nou, mooi uh, nog allemaal uh, kunnen draaien. Dus uh, ja, mooie tweeluik. Volgende week dus weer gewoon een uh, reguliere going on the ground... op uh, lokale hoop met uh, ja, normaal zoals je gewend bent van ons... de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, Grunge, Metal, New Wave en Punk... En dan dus uit alle decennia. Maar dus tot 10 uur vanavond nog. Het allerbeste uit de periode 2000 tot en met 2009. De zeros. De tijd van schrijven op je Allstars. Songteksten in je MSM-naam zetten. Iemand een krabbel sturen op Hives. Ja, ook nog gedaan en uh, snake spelen op je Nokia 3310 en uh, nou ja, dat alles onder het genot van illegaal gedownloade muziek van onder andere ja de killers al voorbij gekomen vanavond, Kustebian, Weezer, MGMT, Linkin Park, Volbeat, Kaiser Chiefs, Wolfmother en er komt nog veel moois uh, aan stond allemaal uh, ja misschien wel op jouw MP3-speler had je misschien wel illegaal gedownload uh, op je computer en dan op je MP3-speler zetten er maar 50 liedjes op hè? tegenwoordig heb je playlisten van duizenden nummers maar toen uh, kon je er maar 50 op zetten of zo, hè, bij een paar gigabyte. Nou goed, The Zero's dus. De periode 2000 tot en met 2009. En uh, ik heb een muzikaal dilemma voor je. Want je mag, trouw, uh, je mag kiezen tussen uh, ja, twee lange metal nummers uit The Zero's. En één, uh, daarvan ga ik sowieso uh, zo meteen draaien. Voor half tien nog. Uh, Tool met Leather daar kun je uitkiezen. Of Metallica met The Day That Never Comes. Waar heb jij zin in? Laat dat even weten via 013-504-1344 of uh, facebook.com. Going Underground Alternative Radio. Overigens zijn het ook de laatste drie kwartier die zijn ingegaan. Als, uh, in, in ieder geval mijn laatste drie kwartier radio maken. Als tiener. Want ja, komende vrijdag. word ik alweer 20 jaar. 20, lentes jong. En ja, dit zijn dus de laatste drie kwartier radio van mij als teenager. Hè. Um, dus ik heb uh, sowieso wel uh, straks. Uh, als laatste nog wel een hele mooie plaat uh, Natuurlijk. Um, even vooruitblikken dan. Komende vrijdag. Dan heb ik namelijk mijn uh, top 40. Ik heb uh, afgelopen weken een beetje de. Alle de top 40 lijstjes, de exemplaren van 20 maart, het doorspitten van ieder jaar. Daar heb ik dan mijn favoriete tracks uit geselecteerd en die weer genummerd van 40 tot en met 1... Nou ja, komende vrijdag dus ga ik uh, die 40 tracks tussen uh, 7 en 10 ga ik die uitzenden. Dus gewoon op, uh, ondanks, uh, het, uh, ondanks mijn verjaardag en ondanks het virus, gewoon drie uur keihard radio maken. Maar nu dus uh, nog het beste uit uh, ja, de 2000 tot en met 2009. En ook daadwerkelijk een hit, uh, die, uh, ja, of een, een liedje dat in mijn geboortetop weer stond op 20 maart 2000. Die mag u zelf opzoeken. Is deze. Ja, we blijven nog even in de punkrock, net Green Day gedraaid, zometeen Fountains of Way met Stacey Man. Maar dus in mijn ge geboorte tot 40 in 2000, Blink-182, All The Small Things. nieuws op lokaleomopgoorlen.nl Lokaleomopgoorlen.nl Ja, het zal je ook maar gebeuren hè? dat je een vriendinnetje hebt en dat je dan uh, ja, met haar mee naar huis gaat. Maar dat je dan verliefd wordt op de moeder. Dat is eigenlijk het, uh, het, het hele verhaal in drie seconden van uh, Stacy's Mom, Fountains of Wayne. Ook dat clipje is ontzettend geinig. Um, daarvoor ja, ook een beetje dit punkpophoek. Um, net zoals Green Day ook, uh, Blink-182 en All the Small Things. Um, ja, dan het uh, muzikale dilemma van uh, vanavond. Twee lannen metal nummers uh, uit de uh, Zero's. Ga er maar eens even lekker. Even zitten. je kon kiezen uit uh, Tool met Leatheralis of Metallica met The Day That Never Comes en het is uh, ja, een net net een nette overwinning met 60 van de stemmen voor Tool en Leatheralis. Veel uh, mooie berichten binnen. Uh, ja, het is uh, net zoals eigenlijk met alle muziek. Je vindt het of helemaal niks of je vindt het echt helemaal te gek. En uh, ja, er zijn een aantal mensen die het echt helemaal uh, te gek vinden. Tool en uh, Lateralis. Je kon kiezen tussen uh, Metallica en de Never Comes Of dus uh, de track die je zojuist hoorde. En uh, ja, deze, deze track die kreeg net iets meer stemmen. En, uh, maar ja, is, je moet ervan houden. Maar ja, dat is met alle muziek hè. Nu dan, even wat rustigers aan, even afdouchen, zoals ze dat mooi zeggen dan, Stereophonics in Dakota. Zet zeker om mee na. zeker leuke mee na. Lokale om op 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale Even niet aan het opletten. Uh, Placebo en uh, The End Daarvoor uh, Stereophonics. Ooit nog in uh, het voorprogramma gezien van uh, Boeijs Springsteen op Malieveld. Uh, vier jaar geleden is dus dat inmiddels alweer. Uh, Dakota. En die hadden natuurlijk wel meer uh, fijne liedjes in de Zero's. Handbags en Glad uh, Have a nice day. Maybe tomorrow. Uh, maar dit was misschien wel uh, even kijken, ja, de allerbeste van ze. Dakota van de uh, Stereophonics. Ook leuk in mono. En dus ook nog uh, Placebo. Al eind jaren negentig succesvol. Dit was uit de Zero's. The Bitterrand. En dan, ja, ik had het, het vorige uur al heel even kort over uh, Chris Cornell. Nou, hier is hij dan zelf met uh, zijn Audio audiosleef. en Like A Stone. Like A Stone, ik heb nog drie tracks uh, die ik voor je wil draaien voor 11 uur. Um, dus ik ga snel door uh, nog met de volgende die ik uh, nog graag uh, ja, voor je in wil starten. Deze bijvoorbeeld, in de top 10 uh, alle Dan kan je zeker tussen Band of Horses en The Funeral. Een, uh, lijst komt met uh, ja, alter, een alternatieve uitvaart top 10, dan staat deze sowieso uh, bij de bovenste 10 uh. Band of Forces en uh, The Funeral, daarvoor ook nog uh, Audio Slave en Like A Stone. Dan uh, gaan we naar de laatste twee uh, tracks van vanavond. Uh, beide van het, uh, het Classic Album. Ik ga zo snel nog instarten, want anders gaan we niet halen voor 11 uh, uur. Zometeen trouwens uh, na die twee tracks uh, krijg je um, een, uh, ja, in het nieuws een dagoverzicht uh, rondom al het uh, corona-nieuws. Uh, want ja, daar willen we bij de lokale om natuurlijk uh, graag van op de hoogte stellen. Dus uh, zometeen uh, net na 11 uur een uh, dagoverzicht van al het coronanieuws van vandaag woensdag 18 maart 2020. Maar dus eerst nog twee tracks van het laatste klassieke album in 2018 toen bracht de band Elbow hun vierde studioalbum uit. Misschien ook wel een beste the Seldom Seen Kid met natuurlijk de grote hit One Day Like This. Die hoor je zo meteen, maar nu eerst deze the Grounds for Divorce. I've been Politely, up, repeats. Yeah, kiss me when my lips are thin. Cause I Zover het tweede deel van onze Zero's Hero specials van Going on the Ground. Volgende week gewoon weer een reguliere uitzending. Ik kan je ook nog even zeggen dat er uh, ja, in de nieuwsblokken komende nacht gesprekken zitten met de burgemeesters van Stappershoef. Uh, en morgen ook heel veel nieuws over de coronacrisis hier uh, ook in Goorlen. En zo meteen dus uh, over uh, ja, anderhalve minuut een dagoverzicht van alle tecoronine nieuws van, van vandaag, woensdag 18 maart. Tot zover going on the ground, ik spreek je vrijdag weer, hoi hoi. Dit is Lokale Omroep Ghole, de omroep voor Ghole en Riel. Goedenavond. Dit is het Lokale Omroep Ghole dagoverzicht van al het corona-nieuws van woensdag 18 maart. Het is 11 uur. Het aantal bevestigende besmettingen is met 346 opgelopen tot 2051. Daarnaast zijn er nog eens 15 patiënten overleden waarmee het totale aantal sterfgevallen uitkomt op 58. Het Eurovisie Festival gaat niet door. De willen is er om het festival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren. Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIC-register na 1 januari 2018 is verlopen... ...mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg. En hoewel winkels mogen open blijven, gaat er steeds meer dicht. Het gaat om ja, onder meer de Bijenkorf, H&M, IKEA en KPN. En leerlingen van groep 8 hoeven dit jaar geen eindtoets te maken. Het oordeel van de leraren zal nu bepalen in welke stroming de kinderen terechtkomen. En het kabinet gaat alle mondkapjes invorderen. Eerder op de dag waren 140.000 nieuwe exemplaren binnengekomen, maar dat is niet genoeg voor de zorg. En dan nog het nieuws uit het buitenland. De Johns Hopkins University meldt dat wereldwijd meer uh, ja, dan 200.000 uh, coronabesmettingen zijn vastgesteld. Meer dan 8.000 patiënten zijn inmiddels overleden. En Italië meldt dat in 24 uur 475 personen zijn overleden aan het COVID-19. Dat is het hoogste aantal overledenen binnen één dag van alle landen die door het virus zijn geraakt. Lombardije vraagt gepensioneerde artsen en verpleegkundigen terug naar werk te komen... ...omdat het aantal besmettingen in de Italiaanse regio hard blijft toenemen... ...en binnen een week enkele duizenden zorgmedewerkers zelf ziek zijn geworden. Wintersporters die in de afgelopen twee weken in Tirol zijn geweest... ...krijgen van Oostenrijk het verzoek twee weken in preventie-quarantaine te gaan. En als laatste nog, door maatregelen van diverse landen... ...zitten zo'n 80.000 inwoners van de EU-landen vast in het buitenland... Reisorganisaties zijn nog bezig met het terughalen van Nederlanders. Dan nog het weer. Eens even kijken, met uitzondering van het zuiden en zuidoosten is er veel bewolking. In het noorden is kans op wat motregen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Komende nacht is het bewolkt en kouder. En het weekend wordt het zonnig met 8 tot 11 graden. Volgende week gaat de temperatuur weer ietsjes omhoog. En wil je meer nieuws? Kijk dan op www.lokalehombopgoorlen.nl Mijn zoontje Connor overleed in 2017 aan kinderkanker. Voor hem fietste ik Giro di Kika. Ga jij in 2020 ook mee naar de Magische Dolomiet en de Stelvio? Fiets vijf prachtige etappes voor de genezing van kinderen met kanker. Fiets jij in 2020 ook mee met Giro di Kika? Ga snel naar girodikika.nl op Goole, de omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorlen.nl.